en De Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie ab, leutel Waar waren we gebleven? Dat het geen ongeluk was, maar een moord. Een perfecte moord die op een ongeluk moest lijken... zodat de politie er geen werk van zou maken. Mm -hmm. Dat is gelukt. Maar ze hebben die ene fout gemaakt die ze altijd maken. Volgens de boekjes. Ja, hoe dan ook. In de praktijk wordt nog geen 10% van alle moorden opgelost. Hoe dan ook, ze maakten een fout. De whisky. Inderdaad, de whisky. Ager dronk geen whisky. Veel te duur voor hem. Misschien werd vrij hij vrijgehouden. Hij dronk sowieso geen whisky. Dat is nog eens karakter, hè? Het is niet veel om vanuit te gaan. Dus is meer. Als we maar eenmaal één een rafel beet hebben en beginnen te trekken... ...komt de rest vanzelf. We moeten uitzoeken... Wat Hagen wat... in de Bijlmer deed? Ja. Hij is er heus niet heen gegaan om van het dak af te springen. Hij was daar voor zijn werk. Maar hij weet er niet meer. Niet officieel. Niet in opdracht van een klant. Maar hij is er vast heen gegaan om iets uit te zoeken. Iets wat met die vriendin van mevrouw de koning te maken mm had. -hmm. Moet toch wel. Oké. Okay. Laten we dat voorlopig maar als tijd aan nemen. Hagen mm. is naar die flat in de Bijlmer gegaan... ...om iets uit te zoeken dat met die vriendin van mevrouw de koning te maken had. Maar wat, dat weten we niet. En zijn klant had de opdracht allang teruggenomen. Zo is het toch? Ja. Goed. Vertel dan nu maar eens wat jij denkt van mevrouw de koning. Nou. Ze ziet er goed uit. Hm? Echt een mooie meid, mijn leeftijd ongeveer. Ze koopt een plereuzen bij na. Ze beweegt zich ook heel goed. En maar... Maar... Hoe zou ik het zeggen? Kom nou, zeg gewoon wat je denkt. Nou, toen niet aardig, maar ik dacht... Toen ik voor het eerst zag, dacht ik... Mooie meid, maar wat een harde kop. Harde kop? Ja. Zo'n glad, regelmatig smoelwerk, weet je wel? Niet zo aan te merken. Mm -hmm. Maar als ze lachten... En zoals ze praten... Nou, ik weet het niet. Hoe praten ze? Om te beginnen moest ze steeds opletten dat ze niet plat ging praten. Ja, door de huwelijk met de koning verkeert ze nou in wat je noemt de, de betere kringen. Maar je hoort nog best wel zo'n en dat wil ze niet. Ja. Dus praat ze, ja, met een zekere nadruk en een beetje langzaam. Uh -huh. Verder, ze deed nogal laconiek de middag. Toen ze onverwachts in je kantoor stond? Ja, toen ik aangeging halen. En die wist dus van niks. Maar kan je wel vertellen dat ik het niet leuk vond. Logisch ook natuurlijk. Hij had altijd zijn best gedaan om het zo onopvallend mogelijk te observeren. Niks te dood en ook alles te weten. Via haar man zeker. Ze zei van niet. Maar hoe dan ook, privé-detectief Ager van het Hof stond wel mooi voor je ook. Het ging wonder dat hij de pest in had. Nou, niet dat hij dat niet merkte hoor. Ik heb hem nog nooit zo aardig en beleefd zien doen. Moet je Ager kennen. Trouwens, uh, hij vond er ook best een mooie meid, natuurlijk. Natuurlijk. En toen? Nou. Ze bleek dus te weten dat hij voor de man werkte... maar ze hoefde voet bij stuk dat ze het niet via hem te weten was gekomen. Hoe dan? Ze had het toevallig gemerkt, zei ze. Kon dat? Aangezien even niet. Ja, het was nogal verwarrend eigenlijk. Vanaf dat moment begon Agnes er meer achter te zoeken. <tus> Mij gaf toe dat het natuurlijk altijd mogelijk bleef... dat iemand je toevallig in de gaten kreeg. Ja. Ja. Alleen in dit geval kon er nog iets bij... En de koning wist van die foto's. Nou, en die hadden ze vanaf een andere flat gemaakt met een telelens. Dus dat was gods mogelijk. Maar ze wist er dus van. Toen we er nog niks over verteld hadden aan niemand man van de. Dus ze kon het niet weten. Maar ze wist het. En ze wou ze kopen. Ze wou twee keer zoveel betalen. En wat zei Age? Age? Die wist van niks. Ja, wat denkt u? Die hield zich van de domme. Had nog nooit van een meneer de koning gehoord. Mm. De foto's wisten helemaal niks af. Maar die mevrouw wist dat zo zeker, hè. Of hij het ontkende of niet. Ze deed er niks. Ze wou en zou die foto's. En toen? Nou, toen niks. Eigenlijk bleef beleefd en dom. En Helen de Koning kon weer opstappen met het checkboekje. Nou, maar eigenlijk kon er niet om lachen, hoor. bleef hem doorzitten. En nog geen dag later, belde de koning zelf op. Om de opdracht terug te nemen. Precies, ja. Zijn vrouw had hem alles bekend, vertelde hij. En ze had het bijgelegd. Dus uh, privé-detective had hij niet meer nodig en dat was dat. Maar Aangel had er geen vrede mee. Hij werd weinig en dan begon hij te drinken. Oh ja? Ja, maar geen whisky. En? Hij ging vaak weg, zonder iets te zeggen. Zonder adje ja. mee te nemen. Je denkt dat hij nog met die zaak bezig was? Ja, waar hij precies mee bezig was, weet ik niet. Het moet iets zijn dat je ontdekt had... terwijl hij met dat kawai van de koning bezig was. Als je het mij vraagt, had het met die vriendin te maken. Omdat die verhuisd is? Nou, zeg maar, toch verdwenen. Spoorloos verdwenen. Oké, okay. dat ga ik dus ook uitzoeken. Maar eerst wil ik met de koning en zijn vrouw praten. En met Adje. Bezwaar? Nee hoor, als je dat nodig vindt. <lacht> dat kan ik doen. Jij? Ja. Ik baag ook vaak. Misschien zijn er dingen die ik doen kan... <lacht> Waarom lach je? Om niks Voorlopig kun je niks voor me doen Lydia Maar één ding Zeg voorlopig niets tegen Adje over mij En nog iets Als je opeens merkt dat ik contact met Adje heb opgenomen Hoe dan ook, waar dan ook Dan laat ik niet merken dat ik je kent Bedoel je dat? Precies Vertrouw je Adje niet? Ach, ik heb geen reden om hem te wantrouwen Maar als Agen niets oh. tegen Helen de koning gezegd heeft En jij ook niet mm -hmm. En als ze dat zelf niet ontdekt gaan hebben Dat van die foto's ja, Die hou ik dan over Laat je zelfs zoiets nooit doen. Natuurlijk niet. Maar zeg voorlopig toch maar niks, oké? Okay? Oké. Okay. Goed. Dan kun je nou beter oproepen. Ik moet een paar telefoontjes plegen. Zo, oh, ik ben al weg. Oh, ehm. Um, moet je niet een voorschot hebben of zoiets? Tuurlijk. Hoeveel? Ik stuur je wel een rekening. De condities zijn hetzelfde als die van Agen. Alleen, van mij krijg je geen dagrapport. <laughs> nee, ik hou tenslotte geen secretaresse. Nou, oh, en Lydia. Een oh, mondje dicht. Precies. <laughs> Dag. Ja. ...bureau bijzondere bijstand bestaat, hoor. Dacht ik wel. Leuke meid, hè? Mm. Hé, hey, druk. Hoezo? Je moet iets voor me nagaan. Onze computers werken niet voor leken. Mm. Hoe heette die vriendin? De spoorloze dame van de belmen. Precies. Geen idee. Kom nou. Echt niet. Mevrouw de Koning heeft geweigerd ons haar naam te vertellen. En Misschien geloof jij de linkse pers liever... ...maar wij van de politie kunnen haar dan niet dwingen. Ach. Tot mijn spijt, dat mag je gerust weten. Mm. Ik persoonlijk zal wel raad weten met die tante. Fascist. Ze weigert iedere vorm van medewerking. Ben je voor dat die gozer inderdaad vermoord is? Maar wij kunnen niets doen om die dame ertoe te bewegen. Gewoon mee te werken aan een onderzoek. Wij moeten beleefd blijven en haar recht op privacy respecteren. Is dus je je dood lag. Zeg. Ook niet. Wat niet? De flat staat op naam van een onbesproken burgerman... ...die Teunis heet en al 2,5 jaar lang vakantie in Spanje houdt. Goeie. En wie hij te logeren vraagt bij zijn afwezigheid is helemaal zijn zaak. ...zoals hij ons door de telefoon vriendelijk heeft laten weten. Verschillende kennissen van hem die in Amsterdam moeten zijn... ...lopen met een sleutel van zijn flatwond. Dus... Dus? ja, oh, jullie laten hier wel gauw afschepen. Vind je? Wie waren die logees dan? Hun namen? Hoeft hij ons niet te vertellen. Meneer Teunis kent de wet. Oh, maar dat stinkt toch. Meneer Teunis naar die kant heeft daar geen last van. En zolang hij regelmatig de huur overmaakt... ...is er niemand die kan klagen. Ze gasten schijnen nooit lawaai te maken... ...of een of andere te veroorzaken. Draak, draak. Ben je altijd aan het worden St. Niels Ik heb bij mijn directe chef Een keurig verzoek in vier ingediend Of ik even op en neer mocht Ritmen naar zonnige Alicante. En? Totaal overbodig Zo slecht is het weer hier ook weer niet Al dus onze chef Sorry Oké okay. Verder is die gozer nooit binnen in die flat geweest Voor zover ons bekend is De connectie valt dus niet aan te tonen mm -hmm. De vriendin van mevrouw de koning Heeft geen enkel contact met de buren gehad mm -hmm. Dus die kon ons ook niet vertellen de auto, een Mercedes, waarin ze rondreed, bleek een huurauto te zijn. Op naam van? Mevrouw de Koning. Zeg, Draak. Zeg het maar, Tera. Dat is toch allemaal behoorlijk verdacht, hè? Een beetje wel. Maar jullie doen er niks meer aan. Wij wachten op meer informatie. En wij mogen en kunnen dat lieve mevrouwtje de Koning niet onder druk zetten. Ja, ja, ja. Ik had je al begrepen, monster. Nou, sterker dan maar. Hè. Zeg dus, Draak. Hoe ging je training. Begin morgen pas weer. Dag. Uh, dat Tera. Ja? Je krijgt een envelop in de bus, uh, zo'n bruine er afzender. Leuk, Een gek op verrassingen. Ik heb geen idee waar die vandaan komt, oké? Okay? Oké, okay. wat zit erin? Een doopzeel van mevrouwtje. Ben benieuwd. Dag. Dag. Oh, hallo. Nou, druk is anders. Zeg, ik heb je laatste Turkmeense armbanden verkocht. Raad eens aan wie? Die duren? Ja, en zonder korting. Wie dan? Rudolf Nourihinev. Hey, toedal. Ja, Kent echt, de echte Oh, een mooie man. Ik heb nog wat trillen op mijn benen. Ja, wat moet hij met Turkmeense sieraden? Nou, het geen dat zijn moeder daar vandaan kwam. Of wat? zijn grootmoeder. Dus overal waar hij komt gaat hij de boutique langs. Om te kijken of ze wat hebben. Hij verzamelt ze dus. Oh, juist. Oh, dat is een scheikostuur, Ah, oh, nou zeg, ik had jou wel eens willen zien, hoor. Maar uh, korting kreeg hij niet van Mag hij nee, dat dan? Ja, En hij had duidelijk het beste in dat hij het niet kreeg. Maar ja. ik dacht onzin, hoor. Die man verdient toch genoeg, zeg. Maar ja, je had hem moeten zien. Ah, wat een mooie man. Ah, oh, mijn type is niet. Oh ja, zeg, en er is nog een jongen langs geweest voor je... om naar je te vragen wel geen Rudolf Nureef, maar... hij mocht er ook zijn, hoor. Een ja, jongen, wie dan? Eh, uh, Ruud zo toevallig valt me nou, pas op... Twee Valentino's op één dag. Zo zie je de geen zo zie je er twee. Oh, Ruud. Is die er ja. langs geweest? Ja, ja. En, en, en ik kon geen boodschap doorgeven zijn. Kijk nogal teleurgesteld, moet ik zeggen. En hij ja. zal weer langskomen. Nou, voorlopig zal ik niet veel in de winkel zijn. Als jij geen zin hebt in hele dagen, dan bel je iedereen maar op om in te vallen. Goed. Goed, Ga je op vakantie? Oh, dat is maar waar. Nou, ik bel nog wel. Oh, Maud. Ja? Als die Ruud weer langskomt, zeg dan dat ik een tijdje de stad uit ben. Oké? Okay? Goed hoor, oké. Okay. Dag. Dag. Gaat u zitten. Dank hey, Ik was misschien een beetje. Brusk stuurt de telefoon. Maar u begrijpt, men huurt geen privé voor kwesties die dan aan de grote klok willen hangen. Dat is ook de bedoeling, niet meneer de Koning. Wij behoeven ook helemaal de aard van het onderzoek dat de heer van het Hof voor u uitvoerde niet te weten. Voor ons als verzekeringsmaatschappij is het alleen van belang vast te stellen of hij op het tijdstip van zijn uh, noodlottig ongeval in uw dienst was, ja of nee. U begrijpt. Oh, maar ik begrijp, volkomen. En daarover kan ik duidelijk zijn. Op de zevende van de maand heb ik van het hoofd gebeld om uh, het werkverband te verbreken. Ach, dat is nou jammer. Pardon? U hebt gebeld, zegt u. Een briefje was misschien. Ja, ja, dat begrijp ik. Schriftelijk is altijd beter, officieeler. Maar ja, hoe kon ik weten, niet wel? Hè? Ik handel zoveel per telefoon af en de zaak was daarmee rond. Daar waren geen misverstanden over. Maar u hebt vast wel data op uw betalingsopdrachten staan. Ja, toch? Nee. Ik dacht het om verschillende redenen beter om de heer van het Hof cash te betalen. Maar hij stuurde u wel een officiële rekening. Jazeker. Maar daar staat geen datum betreffende de opdracht in. Het was eigenlijk meer een voorschot, hè? Oh. Ja. Dus uh, nergens kunnen wij op schrift vinden wanneer u het werkverband met de heer van het Hof beëindigt Ik vrees van niet. Wil dat zeggen dat die firma verplicht is zijn de een of andere uitkering te geven? Als ze blijven volhouden dat van het hoofdtijd tijdens het uitoefenen van hun beroep verongelukt is... ...ja, dan zou dat wel eens in de papieren kunnen gaan lopen. Maar hoe kunnen ze dat beweren? De zevende van deze maand heb ik het werkverband verbroken en dat weten ze best. Telefonisch of niet, zoiets is toch recht scheldig. Waren er getuigen bij toen u dat deed, meneer de koning? Uh, nee... Nee, het ging om een privé-kwestie ten slotte. Ja, wat vervelend worden wel. Ik zou natuurlijk alsnog een brief. die ja. zou kunnen antedateren, nietwaar? Ik bedoel. als ik u daarmee in dienst kan bewijzen. Oh, zou u dat willen doen? Maar natuurlijk, mevrouw. Jevrouw. Stel je voor, er zulke bedrijfjes rondom maar wat aan. en dan zouden ze profiteren van verzekeringsgelden waar ze absoluut geen recht op hebben. Ik ken dat. Ja. Ja, zo'n brief zou natuurlijk al een betere indruk maken. Niet dat ik aanneem, hoor, dat ze het op de spits willen drijven. Wel, nee. Ze proberen het gewoon. Via mij dat soort filmatjes kennen. Als jullie even flink reageren, is het meteen uit met die onzin. Gewoon even laten voelen dat ze er een been hebben om op te staan... als ze het er op aan laten komen. Uh, heeft u na de zevende nog dagrapporten ontvallen? Nee. Ziet u hem wel? Tja, als ze kwaad willen, kunnen ze natuurlijk daar alsnog voor zorgen. Die hoeven ze tenslotte ook maar te antedateren. Ja, het blijft een moeilijke kwestie. Uh, misschien kunt u op een andere manier aannemelijk maken... dat u uh, de diensten van International Detectives niet meer nodig had na de zevende. Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel... Misschien is er toen wel iets voorgevallen... dat detective diensten verder overbodig maakten... Uh, Redelijkerwijs zou onze positie dan heel wat steviger zijn... als het eventueel op een rechtszaak zou aankomen. En, uh, oh, oh, begrijpt u me niet verkeerd, meneer de koning. Ik vraag heus geen openbaarheid van uw privézaken. Alleen, zij zullen anders misschien hoog spel spelen... en dan valt er natuurlijk heel wat af te leiden uit die daglaporten. Ik weet echt niet hoe ver dat soort mensen zullen gaan. Bedoelt u dat ze de aard van hun werkzaamheden voor mij... gewoon openbaar mogen maken? Ja, kijk... Als dat de enige manier is die voor hen overblijft om aan te tonen dat van het Hof voor u werkte toen hij voor ongeluk Dat deed hij niet, dat zeg ik toch? Oh, niet dat ik aan u voor twijfel, meneer de Koning. Ik toon alleen maar aan hoe die mensen te werk kunnen gaan. Aan de hand van al of niet gefingeerde dagrapporten kunnen ze bijvoorbeeld suggereren dat ze tot op heden voor u actief gebleven zijn. En eh, dan zal ook de aard van uw bezigheden ter sprake komen. Ja. Dat valt niet te vermijden. Daarom is het misschien slimmer om ze voor te zijn als het ware de pas af te snijden. Ik bedoel, als wij hun raadsman Antoinou te verstaan kunnen geven dat hij aan een verloren zaak begint. Liever? Als er op de zevende iets gebeurd is waardoor u van de diensten van international detectives afzag. Dat voor iedereen een aanvaardbare reden zou zijn. Dan zouden wij dat graag weten. En u moet daarbij maar denken dat uw privézaken nog beduidend minder privé zullen zijn... ...als het eventueel op een rechtszaak uitgaat. Ik uh, vind het verrek te pijnlijk. Maar goed. De reden dat ik van verdere diensten van international detectives afzag was deze. Mijn vrouw, uh, die ik had laten observeren omdat ik zo mijn vermoedens had, zullen we maar zeggen. Uh, Hoe dan ook, mijn vrouw besloot die dag schoonschip te maken. Uh -huh. Ze verbrak radicaal haar relatie met... Uh, die persoon, voilà. Wel, meneer de koning, uh. hoe prettig dit voor uw privé en voor uw huwelijk ook geweest mag zijn, uh, het helpt ons niet veel verder. Was er misschien een speciale reden dat u vrouw haar buitenechtelijke relatie die dag besloot te verbreken? Ik bedoel, uh, ging die persoon misschien het land uit of zo? Ja, dat komt vaak voor, ziet u, en dat weten de heren juristen maar altijd goed. Dat klopt. Inderdaad ging die jongen die dag terug naar Spanje. Ach, ach. Dan had ze hem namelijk leren kennen, een vakantieflirt. Ja, ja, ja. Beetje uit de hand gelopen, ach, zoiets kan gebeuren. Uh, uh, kent u misschien de naam van die jonge man? Nee, nee, ik persoonlijk heb hem nooit ontmoet, en dat is maar goed ook. Want ik heb op dat gebied nogal ouderwetse opvattingen. Zou uw vrouw eventueel bereid zijn om zijn naam bekend te maken? Dan kunnen wij, als het ooit nodig mocht blijken, contact met hem opnemen. Ik heb liever niet dat over die affaire nog lastig lastiggevallen. Het blijft natuurlijk een pijnlijke kwestie. Maar als we daarmee kunnen voorkomen dat International Detectives die dagrapporten openbaar maakt. Plus de foto's natuurlijk. Foto's? Jazeker. Ja, er was al bewijsmateriaal verzameld, voor zover ik weet. Tenminste, even kijken. Um... Ja, ja hoor, hier. Um, in de buil zijn op de zesde van deze maand, om precies te zijn, om drie uur middag foto's gemaakt. Ik dacht dat u dat wel wist. Nee, nee, dat wist ik niet. Nou, oh. in ieder geval, die foto's zullen ze wel zeker ook bij schippen. Dus, maar die mogen ze nog niet in hun bezit houden? Stel je voor, mag dat maar zo. Ja, bij eenzijdige verbreking van het werkverband... Ja, goed, maar even goed. Nou, ze werden dus genomen op de zesde. U belde van het hoofd op de zevende... om te zeggen dat u verder van zijn diensten afzag. Ik weet niet hoe u dat gedaan hebt, maar... kennelijk wel zo pertinent dat u <tie> geen brood meer inzag... nog over de foto's te beginnen. Dus, ja, liggen ze daar nog in een of andere laag. Dat, dat, dat is toch een idee? Die moeten vernietigd worden meteen, daar sta ik op. Meneer de Koning, het spijt me dat ik u erop wijzen moet, maar die foto's zijn niet van u. Ze werden mij in mijn opdracht gemaakt. Zeker, maar heeft u ze betaald? Ik heb helemaal geen rekening gekregen. U weet zelf waarom. Misschien bent u een ietsje pietje te kort af tegen meneer van het Hop geweest. Ja, het is al best. Ik wou van die hele kwestie definitief af. Ik had er, ik had er gewoon een rotsmaak van, wilt u dat geloven? Ik moet zeggen, ik kan geen, echt geen hoge dunk hebben van iemand die detective werk doet. Ik vind het maar een raar snuffelen in allemaal privézaken. Wat vindt u? Het blijkt steeds maar weer dat ze nodig zijn, meneer de koning. Maar zodra die noodzaak wordt weggenomen, zo komt het mij tenminste voor... dan zijn de voormalige klanten de eerste die principieel bezwaren maken tegen dat soort beroepen. Hmm. Uh, waar moet u gebleven? De foto's. Oh ja, verrekte vervelend. Genant. Ik zal het nog maar vertellen. Als u maar wel bedenkt, meneer, dat International Detectives het eventueel tegen u... of zo u wilt tegen ons kan gebruiken als u weer contact opneemt. Nou, dat spijt me dan zeer voor u. Maar het hemd is nader dan de rok. Voor mijn part betaalt u veel maar aan fortuin en haar bestaande. Als ik maar weet dat die compromitterende foto's vernietigd worden. Kan ik u verder nog echt mee van dienst zijn, mevrouw... Uw vrouw zou eventueel de naam van haar vriend bekend kunnen maken. Dat lijkt me nu ook niet zo nodig meer. Dat wil zeggen dat u het op een rechtszaak laat aankomen, want mijn firma gaat natuurlijk met deze gang van zaken niet akkoord. Uw firma kan er door niks aan de bliksem lopen. Uitstekend, duidelijkheid is maar alles. Kijk u eens, ik ben niet van gisteren. Ze zullen in ruil voor die foto's heus wel een tegendienst verlangen. En welke, dat kan ik nu al raden. Heel realistisch van u. En heel jammer voor u mevrouw. Niet waar, u zult moeten aanvechten dat van het hof niet meer voor mij werkte toen hij verongelukte. Als international detective zin ik het op een akkoordje gooien mevrouw, hoe denkt u dat dan te doen? Ik vrees dat uw firma ditmaal eens diep in de beurs zal moeten tasten. Ja, wat die dagrapporten betreft, die hoeven ze doen ook helemaal niet ter sprake te komen. International detectives krijgt het gewoon zwart op wit van mij dat ze tot op heden voor mij werkte. En wat wou u daaraan doen? U had niets over die foto's moeten zeggen, dat was niet slim van u. Heert u één ding, mevrouw, of Vos? Men moet het onder ogen kunnen zien als mijn schaakmat is gezet. De die verrekte foto sta ik schaakmat en ik wil het weten ook. Dus help ik dat detectivebureau en niet uw firma. Zo simpel is dat. Vast en zeker heeft u daar een of andere snedige opmerking over mevrouw... maar moraal lap ik aan mijn laars. Zo. Kan ik u verder nog ergens mee van dienst zijn... Mevrouw de Koning. Ja, hoor. Ik wou u graag even spreken, kan dat? U spreekt me toch? Niet over de telefoon bedoel ik. Uh, wat heeft u tegen de telefoon? Gaat u er maar even lekker bij zitten en vertelt u het. Maar één moment. Even een sigaret pakken. Stier. Oh. Ja. Daar ben ik weer. Van alle gemakken voorzien, zullen we maar zeggen. Daar wou u het vandaag nou zo over hebben? En wilt u niet eerst weten wie ik ben? Geen idee. En laten we het maar zo houden, u lijkt me heel serieus. Die... Klik ik niet zo mee. Verkoopt u iets? Of wilt u over Jezus praten vandaag nog alles? Ik wou over die foto's praten. U weet toch wel welke foto's ik bedoel? <laughs> oh, oh, oh. Die mooie assistenten van het detectiefje. U maakte nog wel zo'n naïeve indruk op me. Hoe kon moeder zich nou zo verschillen? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat ben ik niet. Mijn naam is Van der Leeuw. Ik kom net uit het kantoor van uw man... en hij vertelde me onder andere van die spontane bekentenis van u. Hij wist natuurlijk nog steeds niets van die foto's. De en ook niet dat u eerst geprobeerd hebt om die te kopen. En evenmin dat uw romance in de Bijl... maar niet met een of andere Spanjaard was... Vindt u de telefoon nog steeds zo geschikt voor ons gesprek? Ja hoor, even mijn glaasje bijstel. Uh -huh. Nou. Oeps, dat ben ik weer. Zeg, u staat toch niet in een cel? hè? Dat lijkt me zo ongezellig. Oh, maakt u zich om mij geen zorgen? Nee, dat zal er niet hoeven. U lijkt me een heel zelfstandig. Type. Vertelt u eens. Wat is de bedoeling van dit gesprek? Zet dat maar uit uw hoofd, want dat doe ik niet aan mee. Je blijft betalen en het is nooit genoeg. Ik ken dat. Oh ja, kent u dat? Bij wijze van spreken dan. Ja, ja, ja. En uh, luister nou eens even naar dokter. Ik ga je nou ophangen. En ik vergeet dit malle babbeltje. En wie je ook bent. Je bedenkt maar wat anders, want zoveel verschil zal het voor die lieve pot nou ook niet uitmaken of nou een vriend of een vriendin was. Ik ben nou weer zo. en ik ga bijna nooit meer uit en met die foto's mag je je blanke billen afvegen, want toevallig weet ik intussen dat ze waardeloos zijn. Nou, dat was het dus. Even van vrouw tot vrouw. He? Dag mij. en pas op je tasje. Zo, zo, zo, zo, zo. Dat gaat je zien, yes. Auto service. Lydia? Ja? Met Tera, ben je alleen? Ja. Hoor eens, hoe kan Helen de koning weten dat die foto's waardeloos waren? Geen idee. Heeft een van jullie dan nog gesproken nadat ze die middag binnen kwam vallen? Nee, niet dat ik weet. Denk niet. goed na, ook niet over de telefoon? Nee hoor, nee. Van de politie? Die weten niet zo'n foto's af. Niet? Waarom niet? Ja, ik heb het ze niet verteld. Je weet ook hoe ze altijd doen... Dat Ager en Atje helemaal op de dak zijn geklommen voor een paar mislukte kietjes... ...nou, dat zouden ze leuk gevonden hebben, geloof dat maar. Mm -hmm. Ja, is dat mens, dat we niets aan die foto's hadden. Mm -hmm. Wat gek. Dus ik kwam ze nu te ja, daarom juist. Maar we komen er nog wel achter. Nou, wat anders. In welk café loop ik een grote kans om Atje toevallig tegen te komen? Nee, is nou wat anders. Jij denkt dat Adje er nog gesproken is, hè? Mm, misschien toevallig. Ach, toevallig, kom nou. Nou, geloof me, Matera, voor atjes die ik mijn hand niet vind. Oeh, zo hebben er heel wat hun vingers gebrand hoor. Maar, uh, nou, dat café. Oh, de pul in de mes. De pul in de En anders? Een, een ster, Prinsgracht. Oh ja. Heb jij hem nog gezien vandaag? Nee. Anders had ik toch niets gezegd hoor. Ga je heus niet tegenwerken. Oké. Okay. Maar, maar je vergist je een atje? Kan best. Ik vergis me vaak genoeg. Dag. Dag. Hey Tira! Hé, hey, Tira! Hoe gaat het met je kater? Dat is ook toevallig, ik ben vanochtend nog langs de boutique weer geweest. Oh, je? Yeah? Ja. Zie je dat ze niet verteld? Nee. Nou, oh, die mooie meid van je die de winkel doet. Maud heeft ze. Oh, mm, snelle jongen, ben jij? Komt een keertje langs wipen weet meteen hoe de verkoopster is. <laughs> of dat zo moeilijk is, hè? Die meid is er zo een die op niks dan je outfit afgaat, zeg. Geen meid op type kennis. Mm. Eén blik is, ik kan precies vertellen hoeveel alles gekost heeft wat je aan hebt. Ja. waar ja, ja. <laughs> <Ja>. gekocht hebt. <laughs> Maar dat is wel praktisch natuurlijk, of ze zitten tenminste niet betullen aan klanten zonder koopkracht. Maar ja, al die oosterse snuisterijen van jou, die doen mij toch niks En je zegt, wat wil je drinken? Oosterse snuisterijen, wat weet jij daarvan? Ik heb heel zeldzame dingen in mijn winkel liggen. Zelfs musea kopen bij mij. Ah, dus daar is je zwakke plek. Oh. Nou ja, god, ik wil best toegeven dat het een chique uit te je? Het zo rijden. onder ons, Tera, gaat je geweten nou nooit eens een keertje opspelen? Hoezo? Dat wil je eigenlijk drinken? Eh, uh, nou, uh, kleintje pils. Valentino, twee pils! Kleintjes schenken zie je niet trouwens. Kriezer, hey, ik vind het hartstikke goed dat je zo meteen komt. Ik heb toch wel lopen piekeren, weet je te geloven. Zo? Zo? <laughs> was nieuwsgierig schier wat je deed, maar wat we noemen, ja, dat weet ik dus nu. En je maakt je ook zorgen op mijn geweten, blijkbaar. Ja, hmm? ja zeg nou zelf. Je die arme delen de wereld af, koopt overal voor een kraatste de laatste familie hier weg. He? Straks moeten die straks nog in onze winkels komen kijken hoe hun cultuur eruit ziet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Toen niet zo fraai, hè? Al blijft het een mooie boutique, hoor, dat moet ik toegeven. Chico-Boutique, ja, de boutique-theaard. Zeg hoor jij eens even hier. Ja. Hé, hey, kijk eens even, dat is vlot. Twee pils. Ah, merk. En hoe? precies de goede schuimkraag. Het is niet prachtig. Nou, zeg je ervan? Zeg de kennismaking. Nou. Zullen we maar zeggen. Cheers. Zeg, jij zit me op de kasten, ja, hè? Hmm. Nou, ja, ja. Maar dat lukt je ook nog. Ja. En alleen maar omdat je zelf ook je twijfels oh. hebt, geef dat dan maar toe. Nee hoor. Op de eerste plaats weten ze tegenwoordig tegen in India en Marokko heus wel prijzen. En het is verboden om oude, authentieke sieraden uit te voeren. Ja, dus wat doe je? Wat ze allemaal doen hier in het handelen. Je legt stilletjes een paar bankbriefjes in je paspoort, Joh, kom nou. Hoe stom zie je mij nou aan? Ja, tot je een keer tegen de verkeerde oploopt, dan krijg je het grootste redonder. Dacht je daar zin in, hè? Om zulke risico's te lopen, hè? Ik krijg al de zenuw dat ik zonder kaartje de tram opstap. Nee hoor, dat is niks voor mij. Hoe krijg je dan die spullen over al die grenzen? Nou. <lacht> Gewoon? <lacht> Gewoon? Op je inklaren? Kom nou. Met al die eer- en uitvoerrechten, daar verdient toch niks meer. Je moet er tot minstens 100% winst op maken. Nou moet jij eens naar mijn luisteren wijsneus. Ik wil best toegeven dat ik ook op die manier begonnen ben. Maar dat is jaren geleden en aldoende ben ik echt geïnteresseerd geraakt in Oosterse culturen. Toen ging ik vaak op reis alleen om wat te kunnen leren. En met die sieraden haalde ik er dan mijn reiskosten weer uit. Dat hmm. uh, was eigenlijk alles. Uh, maar zo begon ik er ook steeds meer kijk op te krijgen en nou ben ik een kenner. En als ik nu wat koop, dan zorg ik heus wel dat, dat ik zo'n certificaat van echtheid bij krijg. En alle informatie die mijn klant wil hebben. Nee. Alleen de echte verzamelaars kopen bij mij. En dat doen ze heus niet voor niks. Hmm. Nou, dat is allemaal wel heel fijn voor jou, maar. beantwoord toch altijd op mijn vraag niet. Hè? Zeg, hoe kreeg ik nou de spul die landen naar? Antiek zilver bijvoorbeeld? Dat mag toch vaak al lang niet eens ja. meer uitgevoerd worden. Hoe weet jij dat? <laughs> nou, dat moet je niet. Probeer me af te leiden, hè. Eerst maar even een duidelijk antwoord geven. Nou, met steekspanningen natuurlijk. Hoe anders? Ja, ja. ja. <laughs> Lucht het even op. Oh, ik wist het wel. Maar vaak doe ik het ook anders, hoor. Dan neem ik sieraden uit bijvoorbeeld Marokko mee. Die ik dan in Nepal voor spullen die ze daar genoeg hebben. Dat loopt goed. Die mensen willen allemaal wel eens wat anders. Hm. En zo krijg je geen gedonder met de douane, snap je? Wat ik officieel als zilverwaarde invoer, dat voer ik dan ook weer uit. Wat? Oh. <laughs> Sorry, lieve tegen <laughs> Dan moet ik toch wel even lachen, zeg. Ja, dat gaat misschien ook een nieuwe sieraden, wat jij in je winkeltje hebt leren, is is toch zeker wel antiek? Heus niet allemaal. Nou, die die etalagestukken zeker. Oké, ah, oké, okay, wat, wat de Wat etalagestukken betreft heb je gelijk, maar ik ga het in de toekomst anders doen. Ja, ik ben zeker het zinuslopende gedoe bij de douane moe worden. <lacht> <lacht> ook wel een beetje. Vroeger deed het me niks, als ik tegen de lamp liep, maar... Ja, nee, ze nemen anders wel mooie hele handen niet beslag. Mm -hmm. Ja, maar als je er twee op de drie reizen doorheen komt, dan verdien je het toch nog behoorlijk en... Je leert zo'n beetje de wegen kennen... wie je voor je karretje moet spannen en zo. Maar de laatste jaren heb ik er geen lol in. Nee. Wil je nog een pilsje? Ja, lekker. Ik drink eigenlijk nooit pils. Oh ja, maar. Je was ook niet van plan je glas leeg te drinken. Hm? Mm -hmm. Nee, je wou je zo vlug mogelijk van mij. Oh ja? Ja. Geef maar toe. Het was zo doorzichtig. Nee. Maar ik ben vanmiddag weer langs de winkel voor je gelopen. Die maaltje snapt er helemaal niks van. Uh, en jij zo toffe gozer willen, ze weten ze we niks laat langskomen. Uh, is je zomaar ineens een beetje de stad uit. <laughs> ik ontsla dat ze kreeg. <laughs> Oh nee. Gewoon alleen maar je boodschap door. Nee, maar weet je, als ik geen kader heb, dan ben ik echt de ze niet hoor. Zo, zo. En mout moet je dus maar niet koud nemen. Nee, wat mij betreft, ik zou toch morgen en overmorgen ook willen als die winkel van je zijn gegaan. Het is ik ja, dat ik vergeten ben? Ja, dat is de rest te noteren. De Vin en de War. Zeg die Vin die er langs kwam mm -hmm. ja, Die kan er ook wat van. Hè? Bommen, jammer zo'n hout. Ik <laughs> los kom allemaal meer aan. Waarom noem je hem eigenlijk draak? Omdat hij Joris heet. Joris? Ja. Joris streeft met de draak. toch. toch? Ja. dat? Mhm. Ja. En mezelf was dat gewoon heilige ridder of zo. Daarom juist? Nou, nee, dat gaan we boven nog ah, Doe er geen moeite. Het is gewoon een heel oud dom grapje tussen Joris en mij. Ik had je trouwens al willen waarschuwen, die man heeft alle judobanden. En met karate is hij over een heel eind gekomen, geloof ik. Hmm. Leuke kennis heb jij dan. Ja, dat is wat hij ook zei. Ik komt om te kijken, zoek je iemand? Ik eens om zijn afspraak. Nee, ik kijk alleen maar. Kom jij hier vaak? Nou, dit is mijn stampoeg. Zeg, hmm? wil je niet weten waarom ik morgen en morgen weer langs kom? Nee. Nee? Nee. Oh, Kijk niet zo beteuteld. Heeft Moutje niet verteld dat zat meisje je een lot uit de loterij hm? Maut zelf staat voor in de rij. Als je het misschien nog niet gemerkt hebt. Ja, maar als ik je nou eens vertel dat ik eh, zelf ook een zwak heb. Hm? Dus, uh, zwak, uh, nou laten we zeggen wat, iemand iemand dieke dikke aan of Kan je nee, nee hoor, nee zo oud werd toch ook weer niet. Mag ik als jullie nog twee pils hebben? Oh, ik had het best zetten, geloof ik. Wees toch Tera. Dat je ouder bent, dat kan me echt niet schelen hoor. En dan Janik zo, zo op oud. Jezus, moet je mij horen zeggen. En als je 80 bent. je Jan, geef even die pilsjes door. Ja. Dank je Dank je wel. Merci. Wat ik bedoel, hè? Het is dat ik langs je winkels wil blijven komen voor jou. Hm? Alleen maar voor jou. Oh ja? Nou. Ja, dat weet ik zelf niet. Ik merkte gisteren dat ik de hele dag aan je liep te denken. Even nog goed. Dat was mijn vriendje blijven slapen. Ik werd wakker. Ik dacht oké, maar. Dus. Dus wat? Dus daar ga ik wat aan doen. Wat dan? hangt van jou af. Lieve Ruud, ik vind het allemaal heel leuk daar niet van. Het vlijt me maar heus. Je moet het nou uit je hoofd Waarom? Alleen omdat ik uh, geld verdiend heb op die manier. Hoe bedoel je? Ja, de hinder je toch op. Dat ik het op die manier verdiend zou hebben. Op welke manier? Je bent toch goed. Ja. Maar waarom zeg je niet gewoon wat je bedoelt? Waarom doe je per se alles nou met namen en toen aan me? Is er soms ergens goed voor? Hm? Je weet ook niet zo goed als ik, wat het gisterochtend over hadden of niet soms? Het is dat ik geen misverstanden wil, Ruud. Daar is zoiets gewoon te belangrijk voor. Dat is wat een onzin zeg. Zo belangrijk is dat toch ook weer niet? <lacht> ik kan maar weten of je misschien om die reden dan... Je zegt al zelf dat je nogal ouderwetse was, hè? Hmm. Ja, dat heb je zelf gezegd. Ik ben een ouderwetse vrouw, zei je, ja, toch? Zeker, ja. ja. Heb ik gezegd. Laat doen. Ja, zo blijven we dus wel in vaagheden steken, maar oké. Okay. Ik had eigenlijk moeten zeggen, ik ben weer een ouderwetse vrouw. Weer. Ja. Ja, want een hele tijd ben ik dat per se niet geweest. Mijn hele opvoeding had ik er één zwiep over woord gevonden. Al die overbodige ballast die ik ook niet gebruikte. Hmm. En als je er ook nog weet dat ik door nonnen ben opgevoed, nou, dat heb ik wel nagaan. Maar waar heb ik mij de laatste jaren op betrapt? Beetje bij beetje ben ik alles weer aan het opvissen. Nee, nee, niet alles. Nee, oh, nee, nee. Ben nee. lange na niet alles. Steeds voor, zeg. oh, zoveel humbug was erbij. Maar weet je, bepaalde lieve ideeën, bepaalde fijne emoties, nou, nou, die begon, begon ik toch te missen. Ja. Hm op een of andere manier helemaal zonder principes kun je eigenlijk niet niet lekker leven nee, ik niet tenminste hm. dus nou noem ik mezelf graag wat ouderwets ja <laughs> wat het dan ook mag betekenen veel zaken zitten ja. jij bijvoorbeeld je prikte zo door dat hele principiële gedoe heet noem we het over die antikiteit hadden. dubbele moraal struisvogel politiek. politiek ah, ik doe voor niemand om en toch, misschien bedoel ik eigenlijk alleen maar dit. Uh, die, die ene behoefte, hè? die behoefte om iets serieus te nemen. Iets hoog houden voor jezelf. Dat, dat is ouderwets. Iets, wat dan? Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Iets waar je je, uh, je eigen waarde aan ontleent. Schijnen we allemaal nodig te hebben, zeggen de boekjes. Nee, nee, ik zie wel. Nou, nou ben ik weer scheiterig. Nee, zeg ik. Ik vind dat ik, Tera, vind dat we allemaal al een lekker idee van onszelf moeten hebben. Ach, het leeft prettig. Zo dan. Nou je hebt weer. <laughs> dan moet het maar je waarheden blijven steken. Weet oh. je Tera? Het is morgens vroeg, hè? ...veel te vroeg. Ja. Je eentje wakker worden. En je toch gewoon lekker voelen met jezelf. in jezelf. Als je wel heel tevreden of Ja. Yes. Oh, ja. Yes. Ja, dat is was... Ja, dat bedoel ik nou precies. Nou, dat heb ik nou al hele tijd niet meer. Dit was het tweede deel van De Draak. BB en de Onderwereld. Een criminele hoofdschalserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Orry. Lydia door Gerry Montel. Joris was Hans Hoekman. Mout Barbara Hofman. De Koning werd gespeeld door Frans Zomers. Mevrouw de Koning door Jocha Retmahen en Ruud door Olaf Beinhard. De Regie had Ab Leupen.